but also in our own. En nou een kleine jonge Amerikaanse is ook zij moeten de gelegenheid kunnen hebben om op te groeien en de welvaart die op de schouders is nu van een groeiende middenklasse ook daarvan de vruchten te kunnen plukken. So we must harness new ideas and technology to remake our government. Revamp our tax code. Reform our schools and empower our citizens with the skills they need to work harder, learn more, reach higher. But while the means will change, our purpose endures. A nation that rewards the effort and determination of every single American. That is what this moment requires. That is what will give real meaning to our creed. We, the people, still believe that every citizen deserves a basic measure of security and dignity. We must make the hard choices to reduce the cost of health care and the size of our deficit. But we reject the belief that America must choose between caring for the generation that built this country and investing in the generation that will build its future. Wij, de mensen, zegt hij, moeten met de waardigheid. Uh, wij moeten waardigheid kunnen hebben in wat wij doen. En we moeten de veiligheid kunnen hebben ook om bijvoorbeeld te werken aan de gezondheidssituatie. De verzekeringen voor, voor alle Amerikanen. En het oplossen van de Schuldenberg. Twee prioriteiten van de afgelopen vier jaar en ook voor de komende jaren. We geloven dat in dit land voor de Of happiness voor de We dat no matter how responsibly we onze levens live, our lives, any one van ons at any time may face a job loss or a sudden illness... or a home swept away in a terrible storm. The commitments we make to each other... through Medicare and Medicaid and Social Security... these things do not sap our initiative, they strengthen us. Een natuurramp het verlies van een baan... natuurlijk gaat daar iedereen ooit wel een keer mee te maken krijgen... maar we laten ons daardoor niet uit het veld slaan. ...that make this country great. We, the people, still believe that our obligations as Americans are not just to ourselves, but to all posterity. We will respond to the threat of climate change, knowing that the failure to do so would betray our children and future generations. Yeah. De toekomstige generatie moet ook stilstaan bij de, uh, de gevaren van klimaatveranderingen. Dat is ook een prioriteit die we de komende jaren in de gaten moeten gaan houden. Wessel de Jong, je hebt meegeluisterd. Wat is de toonzetting van deze speech op de trappen van het kapitaal? Ik vind het meest uh, opvallende uh, waar hij toch mee begint. Hij verwijst uh, naar de constitutie. Je hoort goed dat het een professor constitutioneel recht is. En uh, eigenlijk geeft hij een antwoord aan al die wapenlobbyisten. Hè. Die wapenlobbyisten die zeggen steeds maar. Het Second Amendment, met het Second Amendment, we moeten vrij wapens kunnen dragen. En hij zegt: nee, in de grondwet staat ook nog dat iedereen recht heeft op geluk. En dat wordt zijn grote argument tegen dat wapenbezit. Dat al die wapens in dit land nu dat hij het geluk van zo van mensen bederven. Dus hij gaat met diezelfde constitutie, gaat hij die wapenbezitters gaat hij te lijf. Maar ik denk het feit dat hij daar nu deze speeches mee begonnen is, zie je eigenlijk wat denk ik zijn grote project wordt voor de, voor de komende vier jaar. Het was Obamacare in de eerste termijn en die wapenwetten gaan zeer belangrijk worden nu in deze volgende termijn. Want hij praat inderdaad naar de mensen op dat grote, uh, langgerekte gasveld, de Washington Mall. Maar eigenlijk is het vooral een boodschap gericht aan de mensen die achter hem zitten op de trappen. De leden van het congres, van het Huis en van de Senaat. Ja, precies. Nou ja, interessant daarvan is dat u toch al die mensen op die trappen, het zijn toch vooral democraten. Uh, ja, behalve natuurlijk de leiders van de huizen, er zitten wel republikeinen bij. Maar veel van, die, uh, veel van die republikeinse leden van het congres, die zijn er gewoon van doorgegaan deze dagen. Die hadden zoiets dit is Obama's feestje. Wij gaan er even niet bij zijn. Maar inderdaad, het is heel duidelijk. Een boodschap is het natuurlijk aan de politici gericht. Maar ook aan de gewone mensen. Hij gaat echt ook voor, dat, voor, dat, voor, voor die strengere wapenwetten. Je zult zien de komende tijd. Hij gaat alleen niet die strijd alleen maar in Washington voeren. Het is ook een strijd aan de mensen. Het wordt ook weer, hij gaat er ook weer gewoon voor campagne voeren. Net zoals natuurlijk die grootste wapenlobby is. Die NRA, die National Rifle Association. Is natuurlijk ook uiteindelijk een zeer succesvolle grassroots organisatie. En die gaat met dezelfde middelen... Gaat hij die bestrijden Obama. Dat zal je zien de komende tijd. Kan hij daar mo mogelijk over struikelen, over die strijd met het, uh, met het congres? Als je heel nadrukkelijk kijkt naar die wapenwetgeving, die hij per se er dan heel wil drukken. Je kunt ronduit zeggen dat Obama daarmee een heel groot risico neemt. Maar risico's, ja, daar houdt hij van, dat vindt hij fijn. Obamacare was natuurlijk ook bijzonder gevaarlijk. He, er was zelfs zijn, chef, zijn eerste chef Staf, die, die waarschuwde hem. Doe dat nou niet, dat Obamacare, dat kost je al je politieke kapitaal. Begin daar niet aan, veel te ingewikkeld. Clinton is, heeft er ook zijn tanden op stuk gebeten. Nou, het was bijna een argument voor Obama om dat juist wel te doen. En hij weet dat ook de democraten in het huis... ...en zeker de leiders in de Senaat... Dat die, die, ...die voelen niet zoveel voor die wapenwet. Die weten dat het riskant is dat ook in hun staten... ...ook veel democraten gewoon pro-wapen zijn. Dus hij neemt er een groot risico mee. Struikelen is misschien een groot woord... ...maar hij kan daar averij mee oplopen, ja. Wat opviel in zijn toespraak tot nu toe is dat hij wil benadrukken... dat de welvaart uh, moet kunnen groeien op de schouders van een, van een uh, reizende middenklasse... zoals hij het verwoordde. De economie en natuurlijk dat electoraat is voor hem van enorm belang. Ja, die, die economische boodschap, maar goed, die kennen we natuurlijk toch al uit de, uit de verkiezingstijd. Die is natuurlijk niet heel verrassend. En ook uh, uit de strijd afgelopen tijd om de, die fiscal cliff, hè, die, uh, die belastingafgrond... Zeg maar, waar, de, waar de hele politieke strijd afgelopen tijd over ging. ...belangrijk punt van Obama was. Het, het kan niet zo zijn dat de, de middenklasse uh, dan maar moet gaan opdraaien... ...voor die staatsschuld van de Verenigde Staten. Hij vindt ook dat de rijkste van het land, de allerrijkste... ...ook meer belasting moeten gaan betalen. Heeft hij nog eens een keertje duidelijk onderstreept hier. Heeft hij nog eens gezegd, en dat is natuurlijk precies een punt... ...waar de republikeinen natuurlijk altijd heel erg sterk voor waren... wat de wetten van Bush waren. Hè, dat, die, dat, die, dat de allerrijkste dat die minder belasting hoeven te betalen. Volgens het trickle-down-principe als de rijkste de belasting betalen, dan, dan hun welvaart zal doordringen in de rest van de maatschappij. Nou, daarvan hebben de democraten heel duidelijk gezegd, in die houding, daar geloven we niet in. Iedereen moet zijn, zijn fair share betalen, wat Obama ook vaak zegt... En dus ook die rijksten moeten betalen. Dat was een, ook weer een heel belangrijk onderdeel van zijn verhaal nu. En het lijkt wel alsof hij haast heeft om te beginnen aan die tweede termijn. Uh, Wessel, want we hadden toch een heel strak schema voor ons. Hij zou om vijf voor zes de eet afleggen. Dat ging zo wel wij niet leren, Wat is er aan de hand? Ja, nou ja, om te beginnen ging het natuurlijk, uh, even, in, in tegenstelling tot vier jaar geleden. Ging Die eet ging opeens heel vloeiend, heel makkelijk, heel snel. Uh, je zult je nog herinneren in, in 2009. Uh, de opperrechter Robert. En Obama, ze struikelden, ze verspraken zich, noem maar op allemaal. Nou, die hadden natuurlijk hun lesje geleerd, die mannen. Het is ook de vierde keer dat Obama natuurlijk nu uh, een inauguratie aflegt. Dus hij heeft wat oefening. Het gaat gewoon heel simpel, het, uh, het gaat gewoon heel soepeltjes. Maar. Obama heeft natuurlijk klappen opgelopen die eerste termijn... maar je moet je er niet op voor kijken uh, hoe groot zijn ambities nu nog steeds uh, toch zijn. Hij is toen toch met uiteindelijk uh, met een hele goede stevige marge is Obama herkozen. Hij put daar ontzettend veel energie en kracht uit. En, en, uh, en... Ja, hij gaat nu natuurlijk echter voor vechten eh, in zijn, voor zijn plek in de geschiedenis. Hij wil wel een mooie plek in die geschiedenis eh, die verwerven. En hij weet natuurlijk eh, the, die tweede termijn. Het is eigenlijk in die eerste 18 maanden. Daarin moet hij zijn punten scoren. Dan wordt er alweer gedacht aan volgende verkiezingen. Dan komen er ook alweer congresverkiezingen. Dus die eerste 18 maanden. Hij moet het nu echt de komende maanden moet hij het gaan maken. Zijn politieke kapitaal op dit moment... Zijn politieke kapitaal nu op dit moment is maximaal nu moet hij zijn punten gaan maken. We gaan horen wissel even hoe hij dat verwoordt. Is een in piece. We luisteren nog even mee. Voor mij, voor mij, voor mij, voor mij, Het betekent we allemaal define liberty in exactly the same way or follow the same precise path to happiness. Progress does not compel us to settle centuries long debates about the role of government for all time. But it does require us to act in our time. For now, decisions are upon us, and we cannot afford delay. We cannot mistake absolutism for principle, or substitute spectacle for politics, or treat name-calling as reasoned debate. Is een subtiele verwijzing naar de strijd die hij in het congres gaat voeren met de Republikeinen. Hij zegt, we kunnen niet langer vertraging oplopen. Of het gaat om wapenwetgeving of het gaat om de begrotingsbespreking. Er moeten nu en snel beslissingen worden genomen. Het gaat om de mensen die hier in vier jaar, in 40 jaar, in 400 jaar... om de tijdlijke vrouw die we eens geconferd hadden in een spare Philadelphia Hall. My fellow Americans, the oath I have sworn before you today, like the one recited by others who serve in this Capitol, was an oath to God and country, not party or faction. And we must faithfully execute that pledge during the duration of our service. But the words I spoke today are not so different from the oath that is taken each time a soldier signs up for duty. Or an immigrant realizes her dream. My oath is not so different from the pledge we all make to the flag that waves above and that fills our hearts with pride. De woorden die ik sprak zojuist bij het afleggen van de eet, dat hij zweert aan de grondwet... die verschilt eigenlijk niet zo heel veel van wat soldaten doen... wat immigranten doen en wat ook elke ochtend op scholen wordt beloofd... aan de Amerikaanse vlag. Dat zijn de woorden die je ook gestalte moet gaan doen. Of het nou over vier jaar is met de nieuwe president... of over veertig of over 400 jaar. De rol van de overheid is nu. En als je vooruitgang wil boeken... dan moet de overheid daarin nu beslissingen nemen. Let us each of us now embrace with solemn duty and awesome joy what is our lasting birthright. With common effort. En gezamenlijk moet dat gaan gebeuren. Alexander Bon hier ook nog steeds in de studio meekijkend. Gezamenlijk, gezamenlijk, gezamenlijk. Een president met een mandaat na zijn herverkiezing. Maar wat wijst dan de geschiedenis uit? Wat kan hij in de toekomst gaan verwachten? Als iemand die misschien een mandaat van de kiezers heeft gekregen. maar toch met een Republikeins Huis van Afgevaardigden. en een democratische Senaat nog heel wat dingen moet gaan realiseren. Nou ja, ook die Republikeinen hebben een mandaat gekregen. En die zeggen dat natuurlijk net zo hard tegen hem. Dus wat staat hem te wachten? Ja, een verdeeld huis, een, een verdeeld parlement waarmee hij moet gaan werken. Dat is lastig. En je ziet in deze speech dat hij een aantal uh, vooruitwijzingen doet. Een aantal duidelijke kritiekpunten heeft op de Republikeinen. Uh, hij noemde heel nadrukkelijk de gemeenschappelijke elementen... Uh, die in het Amerikaanse leven belangrijk zijn. En hij uh, benadrukte ook dat Amerikanen aan elkaar, in de sociale wetgeving die hij noemde, en in andere afspraken, uh, elkaar beloven bij te staan. En dat, uh, je haalde net ook al een aantal punten aan, aan zijn speech. Uh, hij heeft het over uh, de wetgeving gebaseerd op de grondwet, die je nu moet inzetten, als je nu iets wil bereiken. Dus niet als een principe omhoog houden. Daarmee refereert hij aan de wapenlobby die altijd zegt... tweede amendement. Nee, hij zegt wat in de grondwet staat is een levend iets... wat je nu moet inzetten om nu doelen te bereiken... en is niet een soort schaamlab die je kunt ophouden... om verder in stilte door te gaan met wat je al deed en niks te veranderen. Ja, want de wetgeving die wordt bedacht, die wordt goedgekeurd... door de Senaat, het Huis van Afgevaardigden, ondertekend... of een veto waarover wordt uitgesproken. Uiteindelijk zal die toch een keer belanden als daar een goede zaak voor... Wordt bij het Hoge Rechtshof. Want achter dit kapitaal, waar Obama net is geëindigd met zijn speech... wordt getoetst aan die grondwet. Dat is inderdaad een levend iets. Als je daar nu iets gedaan wil krijgen, dan kan het inderdaad tientallen jaren duren. Dat zou kunnen, maar je kan ook zeggen... kijk, in de, de voorstellen die Obama heeft gedaan... over de wapen, uh, verandering van de wapenwetgeving... heeft hij een aantal dingen aan het congres gevraagd. zegt, jongens, jullie moeten een aantal dingen veranderen... en een aantal wetten aanscherpen. Hij heeft ook een aantal dingen gezegd... die hij zelf uh, kan doen als president. Namelijk uh, federale instanties beter met elkaar laten samenwerken... beter informatie uitwisselen en meer onderzoek doen. Uh, dus dat zijn nogal wat voorzichtige dingen. Uh, ik denk dat hij... Ja, heel veel politiek kapitaal zal moeten inzetten... om uh, op dat wapengebied iets voor elkaar te krijgen. Want uh, de Republikeinen zijn er niet voor. En een flink deel van zijn eigen achterban staat daar ook niet voor te juichen. Dat gaan we allemaal zien de komende maanden. Wat kunnen wij in Europa van deze president in zijn tweede termijn verwachten? Ik denk dat wat we kunnen verwachten een continuering is... van wat we hebben gezien in de kwestie rond de oorlog in Libië. Namelijk uh, in Amerika dat tegen Europa zal zeggen... doe meer zelf. Uh, in, op twee punten. Eén, uh, zorg dat de EU... Uh, succesvol blijft en, en niet uit elkaar dondert... en een, een, een, een stevig... Instantie wordt waar Europeanen wat aan hebben, en de rest van de wereld ook. En in, in wereldpolitiek of in regionale politiek, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten. van uh, laat Europa meer zelf doen. Laat Europa meer zelf actief zijn, laat Europa met Amerika samenwerken. Maar uh, Europa moet ook zelf uh, een beetje vooruitzetten. Duidelijk, we moeten het zelf doen hier in Europa. En dan, uh, dan krijgen we de aandacht van, uh, van Washington DC. Want de wereld is rond, en er zijn heel veel landen en heel veel prioriteiten voor deze president. Die precies 25 minuten geleden zijn hand op de bijbel legde.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 Preserve, protect and defend the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Straks gaan we weer verder met het voetbal hier in Nederland in de stadions. Want hoe hebben de profs zich het afgelopen weekend eigenlijk gedragen? We vragen het de KNVB. René Passet had het over een lachertje. Zat zich te verbazen over files die maar niet wilden komen. Hoe staat het er nu voor? Kwart over zes. Ja, in de Randstad, Tim. Want in ah. het noorden, daar uh, zorgt die sneeuw wel degelijk voor problemen. Ik wou nog zeggen, daar zitten mensen vast niet in de auto te lachen... terwijl je het over dat soort termen hebt. Nee, nee absoluut niet. Want daar is, het, daar is het wel slecht. En eigenlijk de hele dag al. Maar nu uh, neemt die intensiteit van de sneeuw weer toe. En dat zie je gelijk terug in de files. Rond Groningen, problemen op de A7 de A28. En ook bij onze Oosterburen, hoor. Rond uh, Hamburg en Hannover. Uh, daar daar is het ook glad door sneeuw. En zien we op veel snelwegen langzaam rijdend verkeer. Maar alles bij elkaar valt in de randstad. De avondspits hartstikke mee. Sterker nog, op veel plaatsen stonden gewoon helemaal geen files die er anders wel staan. Uh, lokale wegen, daar is het wel af en toe glad. Maar in het noorden dus ook op de snelwegen. Twee files springen eruit. In Limburg op de A2 Eindhoven-Maastricht. Na een ongeluk met een vrachtwagen bij Roosteren. 7 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. En op de A28 in het noorden. De langste file vanwege de sneeuw. Van Groningen naar Assen. Tussen het Julianaplein en de afrit Ielde over 7 kilometer stapvoets rijden. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Tim Overdijk. Mag ik u vragen, luisteraam om even goed de oren te spitsen? Het volgende fragment is heel kort. Pets, dat was een boze Erik Pieters van PSV die met zijn arm dwars door glas slaat. De reden, hij werd in de wedstrijd tegen PEC Zwolle met een rode kaart van het veld gestuurd. En dat terwijl de KNVB juist met de clubs had afgesproken dat de profs een voorbeeldfunctie hebben. Zich dus moeten gedragen op en om het veld. Ondanks het incident met Pieters is Gijs de Jong, manager competitiezaken bij de KNVB, tevreden over het afgelopen weekend. Laat uh, helder zijn, we hebben wel een aantal verbeteringen gezien. Er waren ook een aantal aandachtspunten, maar over de algemene linie, zowel de ronde voor de kerst als nu, zien we nadrukkelijk uh, een verbetering. En wat is die verbetering dan? Nou, toch dat spelers, trainers uh, uh, minder snel protesteren tegen de leiding. Ook spelers die, uh, die al bijna uh, bezig zijn met protesteren, en toch denken, hé, hey, dit moet ik niet doen, want, uh, want daarmee loopt het risico van een kaart. Uh, dus dat is wel uh, een verbetering, betere omgangsvormen, uh, meer begrip voor elkaar. En u snapt eigenlijk wel heel goed dat Erik Pieters zo boos werd afgelopen vrijdag in de wedstrijd psv PEC Ja, mensen mogen boos worden. Dat is ook niet wat we zeggen. We zeggen ook emotie hoort bij de sport. Uh, maar ja, daar moet ook een bepaalde beheersing bij zitten. En... Uh, ja, in dit geval uh, is het ook niet zozeer in de KNVB om daarover te oordelen... maar heeft de onafhankelijk aanklager daarover geoordeeld uh, dat dit te ver ging. Nou, hij had een overtreding gemaakt, werd van het veld gestuurd... en buiten het veld heeft hij nog het een en ander in elkaar uh, geslagen. Geen mensen, maar spullen. En daardoor uh, heeft hij ook last van zijn arm en is hij wekenlang uitgeschakeld, geblesseerd... maar ook drie wedstrijden geschorst. Die drie wedstrijden, daar is het gedrag buiten het veld in meegeteld... Ja, dat is, dat is correct. Zo ze heeft de aanklager het ook aangegeven in zijn, zijn perscommunicatie. Uh, formeel is het vier waar van één. Hè? Dus één wedstrijd voorwaardelijk inderdaad. Uh, en het had dus zo kunnen zijn, maar goed dat ze uh, ook aan de aanklager... en zal je nooit letterlijk boven tafel hebben. Maar had het zo kunnen zijn dat het anders twee wedstrijden schorsing was geweest voor zijn overtreding. Hij heeft die overtreding gemaakt en, en, en teamgenoten van hem lopen naar de scheidsrechter. Kevin Strootman, ik wil het bijna bij je voordoen, maar dat kan helemaal niet... pakt die scheidsrechter bij zijn schouder vast... Maar wordt daar niet voor uh, veroordeeld. Uh, kan dat alsnog? Of wat gebeurt daarmee? Want dat is niet volgens de afspraak. Dat nou, is sowieso niet volgens de afspraak. Dus daar had ook uh, geel op horen te staan, naar onze mening. Uh, ja, Komt dat scheid... dan nog? Of? Nee, de, de, de scheidsrechter overigens goed om te vermelden... vloot verder een, een hartstikke goede wedstrijd. Dus, dus daar niks, dan, uh, niks negatiefs over. Uh, maar voor gele kaarten, dat doen we nooit achteraf op basis van beelden. Uh, dat doen we echt uh, alleen pas bij rode kaarten... die uh, wat zwaardere overtredingen betekenen. En wat vindt u dan dat PSV moet doen met zo'n speler... die zo naar de scheidsrechter toe loopt en dan zo aanraakt? Ik zou als trainer of als technisch manager van die club... is het denk ik slim om die spelers te instrueren. Dat, dat je bij protesteren het risico hebt van geel. Nou, dit is een nadrukkelijke vorm van protest. He, de scheidsrechter geeft geen geel. Uh, maar in dit geval had hij dat wel uh, moeten doen. Uh, ja, dat is toch een risico voor je club. Dit gaat over echte agressie op het veld. Spelers die appelleren bij de scheidsrechter voor een hoekschop of voor een ingooi... terwijl heel helder is dat ze die echt niet terecht zouden krijgen. Wat vindt u daarvan? Want dat is het afgelopen weekend natuurlijk ook vaak gebeurd. Ja, dat, dat is denk ik ook al... Een beetje iets wat je onder het handvest wil, wil vatten. He, maar dat, het zit ook een beetje in, we zijn nu net hiermee gestart. Uh, je komt toch eerst bij de overduidelijke gevallen aan waar je, waar je optreedt. We hebben ook van tevoren gezegd, we gaan niemand gek maken. We gaan de scheizers niet instrueren dat ze de wedstrijden dood moeten fluiten of over moeten reageren. Uh, maar ik denk op termijn dat dat wel punten zijn waar we ook aan toe komen. Was een mooi weekend en het komend weekend nog mooier. Daar gaan wij vanuit. Zij de Gijs, de, Gijs de Jong, pardon, dat was hem. Manager competitiezaken bij de KVB tegen Joris van de Kerkhof. Voor het volgende nieuws gaan we 70 jaar terug in de tijd. In de nacht van 20 op 21 januari 1943 werden uit een joods psychiatrische inrichting in Apeldoorn alle patiënten en hun verplegers weggevoerd naar vernietigingskamp Auschwitz. Slechts een paar wisten te vluchten. De namen van de slachtoffers werden vandaag voor het eerst in Apeldoorn voorgelezen. Die zijn gevonden door mensen van Kamp Westerbork. Elisabeth Andriessen, 24 jaar. Hartog Napoleon Andriessen, 21 jaar. Het Apeldoornse bos was de grootste Joodse psychiatrische inrichting van Nederland. En tijdens de Eerste Oorlogsjaren woonden er zo'n 1300 patiënten. en 250 verpleegkundigen in relatieve rust. Irene, Appel, Leuwentaal. 38 jaar. Aaltje van Arendt... 21 jaar. Salomon van Son werkte in het Apeldoornse bos... in de tijd dat de Duitsers steeds dichterbij kwamen. Want niemand dacht dat ze echt zouden komen daar, hè? Nee, nou ja, dat vertrouwen hadden we. Een hele grote inrichting die daar vanaf 1909 bestond. Maar goed, op een gegeven moment moest al het niet-Joodse personeel... Moest vertrekken uit de inrichting. En toen kwamen er dus ja, waarschijnlijk honderden vacatures. Mijn zussen die uh, in Amsterdam en Den Haag werkten... en uh, nooit verpleegster waren geweest... die werden ineens in de ernstigste paviljoens te werk gesteld. En dat hebben ze een paar jaar met liefde gedaan. Ik werd huisknecht, ik was toen dus twintig. En uh, ik... Uh, moest de dokterskamers schoonmaken en de bibliotheek. En de, zo is het eigenlijk dat we daar gekomen zijn. Mozes Aronius, 46 jaar. Sarah Aronson, 83 jaar. Maar waarom dacht men eigenlijk dat de Duitsers uitgerekend daar niet zouden komen? Wij dachten tegen beter weten in... het zal hier wel meevallen. We hadden geen idee wat er stond te gebeuren... En dat hebben ze, mijn vader ook in Apeldoorn woonde, mijn ouders nog, gebeld. En die had gehoord van de spoorwegambtenaar dat er veertig wagons klaar stonden op het uh, parkeerterrein van de treinen in Apeldoorn. En mijn vader wist dat je weggevoerd zouden worden, dus die heeft door de telefoon geschreeuwd, geen koffer meenemen, niet over de Zutfense straat. En dan, nou ja, mijn vader, die kon zorgen voor onderduikadressen. Bertha... Josefina Assou, 57 jaar. Lina Aussenwinter, 58 jaar. U begrijpt wel dat ze dat hele ernstige patiënten waren. Ze hadden sommige alleen maar in hun nachtgoed... en zijn zomaar in die wagens gegooid. Vreselijk. Bernard van Baden, 63 jaar. Simon Bamberg, 65 jaar. Tot voor kort wist niemand wie er nou precies weggevoerd waren, omdat de namen van de patiënten niet zoals gebruikelijk in Westerbork lagen, maar in Amsterdam naar later bleek. Tom Vuurstenberg van het comité Apeldoornse Bos. Nou, ten eerste zijn ze destijds niet geregistreerd, omdat het transport niet via Westerbork is gegaan. En de slachtoffers meteen bij aankomst in een nogal chaotische toestand levend in vuurkeilen zijn gegooid. En de SS'ers het niets nodig vonden om de moeite te nemen om uh, hun namen op te schrijven. Meijer Barzelay, 54 jaar. Isaac Bas, 48 jaar. Nu hebben ze hun uh, persoonlijkheid weer terug. Een naam en een leeftijd, dat is zoveelzeggend en dat is toch het eerbetoon wat je moet geven. Het zijn weer mensen. Het zijn weer mensen geworden. Ja. En we kunnen ze nu één voor één herdenken en niet één anonieme groep. Het verslag van het eerbetoon kwam van Trudy van Rijswijk. De Belgen geven het Italiaanse bedrijf dat de Vira maakt drie maanden om alle problemen met de trein op te lossen. Dat heeft de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS gezegd. Gaan NS voor een reactie? Erik Trindhamer, goedenavond. Goedenavond. Uh, drie maanden dus voor uh, Ansaldo Breda voor, uh, om het te, te klaren uh, voor de Belgen. Wat vindt de NS van dat besluit? Nou, we hebben daar begrip voor dat zij dit besluit zo genomen hebben. Ja. U gaat dat, uh, dat besluit volgen? Eigenlijk in lijn met wat de Belgen nu vandaag gedaan hebben... hebben heeft Bert Meerstad had afgelopen zaterdag uh, op deze manier al gereageerd. We nemen op dit moment geen treinen meer af. Wij hebben al negen treinen, de Belgen nog niet. En die hebben aangegeven... Uh, zorg eerst voor, Ansel de Breda, dat de Nederlandse treinen die er al zijn... dat die goed functioneren. En dan pas zijn wij bereid om ook de treinen af te nemen die wij besteld hebben. Maar wat voor ultimatum, ultimatum stelt u dan aan het Italiaanse bedrijf? Nou, wij willen nu ook in de komende periode uh, verbetering en vooruitgang zien... zodat die treinen inzetbaar zijn in een stabiele dienstregeling. En dat zal in de komende periode uh, uitsluitsel moeten geven. Of De Belgen zullen daar uitsluitsel over moeten geven. Of de herstel, de Italianen zullen moeten laten zien dat ze dat kunnen. Hoeveel en tijd hebben ze een, daarvoor? En dat zal ook leidend zijn voor, uh, voor de Belgen. En hoeveel tijd hebben ze daarvoor, voor de NS? Nou, daar wil ik nu nog even geen termijn aan zetten. Maar u kunt begrijpen, als de Belgen daar een termijn van drie maanden aanzetten, aan zetten... dat uh, die termijn voor ons niet veel korter of niet veel langer zal zijn. Ik zou bijna denken, korter. Als je uh, kijkt naar het feit dat hier nou, er al treinen zijn ingezet. Laat ik, lopen, laat ik daar nu nog even niet op vooruit lopen. Maar uh, ik kan u wel zeggen dat wij de Italianen nauwgelet volgen... in hun ontwikkeling om de Vira uh, te herstellen. En mochten de... Belgen over drie maanden besluiten om het contract alsnog te verbreken... en de vira niet af te nemen. Wat doet de NS dan? Nou, de, dan ligt er een uh, nieuw speelveld open. Uh, dat zijn wel opties waar natuurlijk over nagedacht wordt... maar waar ik op dit moment nog niet op vooruit wil lopen. Uh, is het denkbaar dat ook de NS het contract verbrekt? Uh, op, de, op dit moment liggen alle opties open... maar ik wil er niet te veel op vooruit lopen. Is het ook denkbaar dat de NS nu al met een schadeclaim gaat komen... omdat jullie al um, treinen hebben afgenomen... en ook treinen in productie zijn die worden geleverd? In goed overleg met onze Belgische collega's bekeken op welke manier en op welke onderdelen Anselde Breda dan aansprakelijk gesteld kan worden. Als de Belgen besluiten het contract te verbreken, betekent dat een hogere rekening voor de NS? Nou, ook daar kan ik eh, met alle oprechtheid gewoon nog geen antwoord op geven. Uh, omdat het nog niet zo ver is. Oké, okay, nou, je natuurlijk vast wel antwoord geven op de volgende vraag. De NRS, we, NS wil natuurlijk zo snel mogelijk een intercityverbinding tussen de Randstad en Brussel op het gewone spoor. Ja. Hoe snel kan dat wel gerealiseerd worden? Nou, we hebben afgelopen vrijdag bij ProRail een uh, plan, een, een rijpad, aangevraagd. En de rekenmeesters van ProRail zijn druk bezig om te kijken wat mogelijk is. En in de loop van deze week zullen zij daar uh, met een advies komen. In de loop van deze week? Ja. Nog voor het weekend, Weet hebben we duidelijkheid. Dat, dat, dat hopen wij wel. Ze hebben zelf aangegeven dat het enkele dagen kost om dat te kunnen doen. U moet zich voorstellen, er rijden per dag 5200 NS-treinen op dat traject. En daar rijden ook op datzelfde traject nog allerlei goedere treinen. En we hebben nog commerciële vervoerders die daar ook tussendoor zitten. Dus je moet goed kijken wat is er mogelijk om een uh, reguliere frequentie met uh, Brussel op te zetten. Erik Trindhamer van de NS, dank u wel voor het uh, gesprek aan het eind van dit NOS Radio 1-journaal. Het is afgelopen, het is uh, voor elkaar, voor de president in Amerika, die gaat aan de slag. Vanavond is uh, Dijzerbloem aan de beurt in Brussel. Daar gaan we natuurlijk ook uh, berichten over, met name vanavond, maar ongetwijfeld ook morgenochtend. Ik wens u een prettige maandagavond. En in Capelle zit klaar, Joost Eerpans Goedenavond. Ja, goedenavond Tim, dank Zeker, zeker. We zijn er nog maar net op tijd trouwens. Ook dankzij de NS moet ik Erik even meegeven nog. Want dat scheelde maar een haartje, maar we zitten precies op tijd achter de microfoons. Op tijd, daar uh, gaat het om. Dat is hem helemaal. We gaan starten zo, Tim, met de met nieuwe avondspits uh, van deze week. Uh, over crisistijden, uh, daar spreken we over. namelijk. Je vraagt wel eens af, in crisistijden, welke zekerheden heb je nog? Nou, Dat zijn er niet zo heel veel, maar eentje is er wel. En dat is onze goudvoorraad. Uh, weinig mensen die denken daaraan. Uh, nu hoor je er wat meer over... Namelijk slechts 10% van al ons goud ligt in Nederland opgeslagen. De rest verspreid over de wereld. En is dat nou nog wel zo verstandig? Om allerlei achterhaalde redenen is dat verspreid over een aantal banken in, in de wereld. En voor je het weet is het in handen van Al-Qaeda uh, en uh, zijn we de klos. Dus ik zeg heel simpel, haal ons goud terug... Doe mee aan deze discussie over onze goudvoorraad van WNL via... ja, niet de voorraad van WNL, maar de discussie van WNL. 0811 21 is het nummer hier. 0811 21 of Twitter. Gezellig mee op hashtag eens, hashtag oneens. Ik probeer ze allemaal voor te lezen in de uitzending. We zijn er met deze nieuwe brandschone avondspits van WNL. Direct na het nieuws en het weer. Tot zo.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 Jongeren die uitgaan, dansen, drinken, roken, vrijen en hun haar laten groeien. Ouders die zich zorgen maken. Somberaars die waarschuwen tegen bederf der zeden. De wereld van de 17e eeuw lijkt soms verbazend veel op die van ons. Moderne manieren van toen, in de Gouden Eeuw. Morgenavond vijf voor half negen, Nederland 2. Nu, nu Sint Maarten, voor maar 699 euro. Sint machtig. Radio 1, het NOS-journaal. President Obama is voor 800.000 toeschouwers in Washington... beedigd voor zijn tweede ambtstermijn. In een toespraak riep Obama Amerikaanse politici op... hun tegenstellingen te overbruggen om de economische problemen te lijf te gaan. Hij zei dat er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden... om het begrotingstekort en de kosten van de gezondheidszorg terug te dringen. In Brussel zijn de ministers van Financiën van de Eurolanden bijeengekomen om Jeroen Dijsselbloem te benoemen tot voorzitter van de Eurogroep, dat is het financiële overlegorgaan van de Eurolanden. Onder het ijs in de Nieuwkoopse plassen is een lichaam gevonden... en waarschijnlijk gaat het om de 58-jarige schaatser uit Bodegraven... die sinds gisteren wordt vermist. De brandweer wil het nog niet bevestigen. En NS rijdt ook morgen volgens een aangepaste dienstregeling. De NNS en ProRail hebben dat besloten vanwege het aanhoudende winterweer. Door sneeuw en vorst blijft het spoor volgens de vervoerders kwetsbaar voor storingen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. En hier is Gerrit Hiemstra. Het is bewolkt en in het noorden van het land sneeuwt het nog steeds wat. In combinatie met uh, matige wind is daar ook nog sprake van stuif sneeuw. En komende nacht blijft het bewolkt en op de meeste plaatsen is het droog alleen. In het uiterste noorden kan nog steeds wat sneeuw vallen. De temperatuur daalt naar min 3 tot min 5. en de wind blijft uit het oosten waaien. Morgen is het ook bewolkt. Misschien valt er in het noorden nog steeds af en toe wat uh, sneeuwvlokken, maar de hoeveelheden blijven gering. In het zuiden is het nevelig of mistig. En de temperatuur stijgt morgen nauwelijks. De middagtemperatuur komt uit op min 2 tot min 4. En de wind blijft uit het oosten waaien, is zwak tot matig rond kracht 3. Na morgen blijft het de rest van de week nog volop winterweer. Overdag blijft het licht vriezen En s'nachts krijgen we matige tot strenge vorst. In de loop van het weekend komt er waarschijnlijk een dooiaanval... waarna het gaat dooien. En de kans hierop is 80 à 90 procent. ABB Verkeersinformatie. Nou, Gerrit Hiemstra zei het al. Sneeuwval in het noorden van het land. En dat zorgt ook op de snelwegen voor problemen. Op de A7 en de A28 vooral. Daar rijdt het op sommige plaatsen langzaam vanwege de sneeuw. Maar in de rest van het land was weinig aan de hand vanavond. En daar uh, zorgde het weer niet voor een uh, drukke avondspits. Sterker nog, de stonden nauwelijks files. Een paar dingen springen er nu uit. In Zuid-Limburg is een ongeluk gebeurd op de A2. Eindhoven-Maastricht tussen Sint-Joost en Rooster. Daardoor 7 kilometer file. Veel vertrouwen want er zijn twee rijstroken dicht. En ook een ongeluk nu op de A50, Zwolle-Apeldoorn... tussen het broek en Heerde, 5 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eertmans. Nederlands schoudt moet terug naar Nederland. Ja, goedenavond. Dit is weer een blink-blink editie van Avondspits, verzorgd door WNL. Wel WNL. 0800 -121. Ik kreeg via Twitter laatst vragen over het Nederlandse goud. Joost, moeten wij dat niet als de wiede weer gaat terughalen? Nou, ik vind dat ze een punt hebben. De Nationale Goudreserve is een waarborg voor crisistijd. Het is de meest waardevolle valuta die we kennen... omdat het een waardevast product is. Waardevast, Dan kan je niet direct van onze euro of andere valuta zeggen. In het verleden hadden wij nog veel meer goud. Maar dat is in de loop van de jaren 90 verhandeld. Nu bezit Nederland nog zo'n 667... Aan goud. Daarvan ligt het meeste opgeslagen in buitenlandse kluizen in New York, Londen en bij de Bank of Canada. Slechts 10% ligt in een kluis van de Nederlandse bank. Waarom zo weinig, hoor ik u denken. Het argument van de Nederlandse bank is dat het goud verhandelbaar moet zijn. In Londen is bijvoorbeeld een hele grote goudmarkt. Toch is dit argument niet heel erg duidelijk. Nederland heeft namelijk al jaren niets meer met goudstaven gedaan. Een ander argument was er een van jaren terug. Het goud moest uit handen blijven van eventuele communisten. Maar die dreiging is sinds de val van de muur niet meer echt van deze tijd. Anderen zeggen dat ons goud helemaal niet meer aanwezig is. Dat het is uitgeleend inmiddels aan zogeheten goudbanken. Nou, om iedereen gerust te stellen, zeg ik, haal het Nederlandse goud gewoon terug naar Nederland. Veilig in de kluis. Wel 0800 1121. Ja, doet u mee. Goedenavond, luisteraars, aan deze gouden discussie. Hier goud van oud, moet uh, ik u denken. Uh, dat is inderdaad waar wij het over hebben op de Radio 1. Haal de goudvoorraad terug naar Nederland. Weer terughalen dan waar het naartoe gebracht is en verhandelt vervolgens. We gaan natuurlijk met experts spreken, want veel, veel meer dan, dan wat ik lees her en der weet ik er ook niet van. Misschien kan u mij bijlichten. Bent u het met mij eens? Of juist niet, doe dat via... 0800-1121, laat uw reactie horen of twitter mee. Hashtag eens, hashtag oneens. Ik ga zoals altijd naar de eerste beller, dat is onze Valentijn uit Amsterdam. Goedenavond, Valentijn Wilson. Valentijn, ben je daar? Ik denk, je moet nooit op één paard tegelijk wetten. Hmm. wetten. En het is dus het veiligst dat je meerdere bewaarplaatsen hebt. Ja. Zowel in binnen als buitenland. Wel moeten er natuurlijk meer, zoals jij al zei, meer controle over ons eigen goud kom, ja. komen. Ja. Maar je moet voorstellen, stel dat we al alle, alle schout in Nederland bewaren. Ja. En er gebeurt iets. Uh, een catastrofe. Dan zouden we alles in één kluisje hebben liggen en alles in één keer kwijt. Zijn. Ja, dat is hetzelfde als een wapenargument, nooit wapens op één plek verzamelen, al te verspreiden. Juist, juist. Het, en, en ja. als je je, je spaarcentjes in een oude sok bewaart. Ja. Ik doe dat dan op verschillende plaatsen in je huis. Dus ja. als er een inbreker komt, ja. dat hij misschien één sok vindt, maar niet allemaal. Ik snap hem. En, en ja. we moeten dus wel meer... En 10%, dat we 10% van ons eigen goud thuis ja. hebben, dat is wel een beetje weinig. Dat is weinig dus toch? Dat, Daarom. Daarom ook. Ja. Maar, ik, ik wil er dan toch wel voor pleiten, laten we meerdere kluisjes hebben verspreid over de wereld. En dat landen dat ook onderling met elkaar een soort solidariteitssysteem hebben... waarbij oh, okay. wij ook goud van andere landen bewaren. En mm. zij weer van ons. Ja. Zodat als er iets gebeurt... iedereen nooit alles in één keer kwijt kan raken. Ja, dat is dat bekende huishoudboekje... waar iedereen aan elkaar gekoppeld is. Daar, daar hebben we niet zo'n hele beste ervaring mee in Europa... althans, ieder, Ik heb er gewoon bij de bank een kluisje... met mijn eigen sleuteltje. Dat heb je dan als landen online. Ja, ja. Daar kan er niemand, niemand eraan komen. Ja. Maar het ligt dan uh, een deel van ons goud... Ligt bijvoorbeeld in Portugal en een deel van het Portugees goud ligt bij ons. Ja. Allebei het eigen sleuteltje, kan niemand aankomen. Ja. Wij kunnen niet aan het Portugese... en de Portugezen kunnen niet aan ons goud komen. En dat doe je dan, verdeel je dan, verspreid je zo over de wereld. Nou. En je riep ergens Al-Qaeda aanslagen. Ja. Die, die, die moeten geen heeft... sleutel krijgen, denk ik. Dat, dat lijkt me wel, die, nee, wel. Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee Nee, um, maar begrijp nee. je dat je... Valentijn, dan, ja, het is duidelijk hoor. Ik kan je nooit meer alles in één keer kwijtraken. En dat is misschien het aller, allerveiligste Nou, ik ga het zeker voorleggen aan de experts die ik zo ga spreken. Valentijn Wilson, bedankt dat jij het spits afbeet hier bij Avondspits. 0 bent er ook bij, net als Valentijn. Nederlands goud moet gewoon direct terugkomen naar Nederland. Marius van Rechten, zeg maar, ik neig naar terug. Maar er zullen toch wel goede redenen zijn om het uit te lenen. Dat waren twee redenen. Verhandelen, wat nooit meer gebeurt sinds lang, zeg ik uh, u Marius. En twee is uh, veilig voor nou, die tijd is denk ik ook een beetje voorbij. Inmiddels ligt het dus vooral in Amerika en in Canada ons goud. Maar goed, dit zijn de redenen waarom het gebeurd is. Ik vraag me af wat is er tegen om het, om het terug te halen. Casper Kloos zegt, net als Duitsland, ja, daar is het ook teruggehaald binnen zeven jaar terug. Straks net als in 1930 weer voor een vermogen zijn we kwijt. Veiliger bij de Nederlandse bank. Precies, Casper, zo denk ik er ook over. Johan de Wit zegt, goud van Nederland ligt prima waar het ligt. Lekker laten Eerdmans hooguit een beetje schuiven van de VS naar Canada. Controle over ons Goud, dat is wat ik bepleit over een CDA en SP. Zijn het ermee eens intussen, ook in de Tweede Kamer? De vraag is, kun je de buitenlandse banken nog wel vertrouwen? Kijk, Duitsland heeft onder leiding van de actiegroep Holt Unser Goldheim... dat betekent zoiets als haal ons goud naar huis... besloten inderdaad om het goud terug te halen. De goudstaven van Duitsland liggen vooral in New York en Parijs. En Dat is een voorraadje van 670 ton. Ook met een totale straatwaarde van 27 miljard euro. Daar hebben we het dus over. Paso Doble zegt, avondspits, ons goud wordt uitgeleend... is al eerder fout gegaan... Ik meen in 1973. Ik ga eens naar Sander Boon. Sander Boon is een, een, een schrijver van nogal wat stukken over geld en dergelijke. Het laatste boek was uh, de Geldbubbel. Sander, uh, goedenavond. Ja, goedenavond. Hallo. Hey, Sander, jij weet heel veel van goud, hè? Uh, uh, nou, een beetje. Je spaart het ook een beetje, of niet? Of? Ik heb een paar muntjes. Oké. Okay. Goud was vroeger heel belangrijk, hè? Dat weten we nog. Uit, als ruilmiddel. Uh, ja. Ja. Uh, daar was die munt zelfs van afhankelijk. Waarom is het goud eigenlijk nu nog zo belangrijk... Uh, het goud is nu belangrijk als een vertrouwensbuffer. We hebben allemaal papiergeld, we doen in krediet. Uh, maar we zitten nu in een kredietcrisis, in een schuldencrisis en een vertrouwenscrisis van het systeem. En uh, als dat escaleert, dan heb je uiteindelijk uh, nog maar één ding over. En dat is de, de vertrouwensbuffer van goud. Ja, precies. Dus jij, jij bent het met mij eens. Dan kun je het maar beter ook zelf beheren. Voor als de, voor als de echte pleuris uitbreekt. Het is het beste om het eigen beer te hebben, want kijk, uh, uh, uiteindelijk we hebben nu een, uh, wat ik al zei, een vertrouwenscrisis. En dat betekent dat je afhankelijk bent van de belofte van anderen om uh, uitbetaling te krijgen. Als je uiteindelijk uh, uh, je fysieke goud in eigen bezit hebt, in eigen beheer dan ben je van niemand afhankelijk en kun je je eigen geldsysteem daarop ja, baseren. nou precies. En sinds de jaren negentig doen we er niks meer mee eigenlijk. Hè? Want daarvoor werd het wel eens verhandeld en waren we bang voor de nazi's. Toen is het allemaal verscheept buiten, buiten want toen waren we bang dat ze het ons zouden afpakken. Wat ook gebeurd is trouwens. Eh, ja. Zijn die argumenten nu nog valide? Nou, de Nederlandse Bank heeft gezegd dat ze tot 2008 hebben gehandeld met het goud. Dat ze het hebben uitgeleend, dat Toch. heet dan leasen. Ja. Um, ze zeggen dat ze dat nu niet meer doen. En daarmee denk ik dat eigenlijk de, de, de goede reden om het uh, over, uh, over zee te hebben is, is weggevallen. Ja. Dus kun je het maar beter hebben. Nou zegt iemand, Valentijn bijvoorbeeld, op Twitter. Of Ned die belde ook. Die zei, ja, maar het is gevaarlijk. Net als wapens. Leg nou vooral niet op één plek. en Ook niet een oude sok op zolder. Je moet het ja. verspreiden. Nou, kijk, dat klinkt allemaal wel mooi, maar Nederland heeft al twee keer in 1931 en 1971 ervaring gehad dat ze uh, heel veel waardepapier van het buitenland had, in uh, respectievelijk Engeland en Amerika. En dat ze gevraagd hebben van nou, uh, kunnen we dat niet beter omwisselen voor, het, uh, voor ons goud, ons fysieke goud? En toen kregen ze te horen van nee hoor, wij blijven op de uh, goudwisselstandaard. En, en in beide keren is Nederland eigenlijk uh, het, het vertrouwen beschaamd. Ja. En konden wij uh, fluiten naar ons goud. Ja. Dus wat zegt ons in de huidige crisis, als die escaleert... dat wij niet nog een keer de deksel op de neus krijgen? Nou, dat is een punt. Dat is een punt. Zeker. Sander, tot slot, weet jij welke landen hebben extreem veel goud uh, in bezit? Nou, Amerika heeft veel goud. Die hebben uh, meer dan 8000 ton. Europa als continent heeft ook heel veel goud. Uh, India heeft heel veel goud, maar dat ligt niet bij de overheid... maar het ligt met name bij mensen zelf. Ze hebben ongeveer 20.000 pond goud. En China probeert het op dit moment op alle mogelijke manieren te bemachtigen. Ja, en jij, jij, jij denkt ook dat dat gaat gebeuren uiteindelijk... Dat, dat Nederland het goud gaat terughalen naar Nederland? Nou, Nederland heeft altijd uh, het beleid van de Duitse bank... Uh, de Bundesbank gevolgd, mm -hmm. tot de euro kwam. De, dus ik, ja, ik kijk heel erg nu naar Klaas Knot. Uh, is het in het uh, eurotijdperk ook zo dat wij de Bundesbank volgen? Ik hoop het wel. ja. Nou, ik ook. Ik hoop het met jou. Sander Boon, schrijver van het boek De Geldbubbel. Uh, bedankt voor je commentaar in Avondspits. En je reactie, je bent het met me eens. Sander Boon uh, was dat. Raymond Schrik uh, zegt: Hoe snel kunnen de eerste VOC-schepen uitvaren? <laughs> die is het met me eens. Wim van Koten uh, zegt: Sander Boon uh, enzovoorts. Wat een vraag. Het is van ons. We zijn al tweemaal belazerd. En de broer van Nico zegt: Oneens, goud kun je niet eten. Het is waardeloos spul. Doet u mee op Twitter? Hashtag eens, hashtag oneens. Ik zeg: het Nederlandse goud moet snel terug naar Nederland. 0800-1121. Marcel, Marcel Rozenaar. Goedenavond. Goedenavond, Joost. Nou, je vorige spreker zei het al. Het beleid van de Boendesbank volgen. Die zijn al geruime tijd bezig om goud voor haar terug te halen. En dat doen ze niet via een joker. Nee, precies. Sowieso uiteraard vanwege de. Ons die bureau. En ook vanwege het wegvallen van alle argumenten die er ja. waren: van uh, Nazi en, en Oostblok en, mm -hmm. en communisme. De Oostburen zijn al heel lang bezig om goud voor haar terug te halen. Dus ik zou dat heel gauw. Goud... Ja. Een graag... veilige buffer zeg je ook, Marcel, hè? om die buffer maar te hebben voor, voor de tijden nou ja, van nood. Dat is niet, dat heeft hij al wel bewezen, als is die wel alweer het opgekrabbeld mm -hmm. Goud is het in alle jaren geweest. En ja, dat er maar zo'n beperkt hier aanwezig is, is natuurlijk ridicule. Ja, dankjewel Marcel voor het bellen. Tarek uh, Hanoudi, goedenavond. Hallo, goedenavond met Tarek Hanoudi. Hoi hey. Joost. Hey. Uh, eigenlijk moet ik zeggen, als, als Nederlandse moslim heb ik vaker moeite met jouw rechtse opvattingen. En dit keer snap ik eigenlijk helemaal niks van dat de opening ging van... we moeten ons goud hierheen terughalen, omdat het anders in handen komt van Al-Qaeda. Uh, als eerste snap ik helemaal niet of de kans groter is... Op niet dat de kans groter wordt mm. uh, als het in het buitenland opgeslagen is. Ik denk dat het daar, daarmee niks te maken heeft. Of nou in Canada zit of Nederland. Mm. Dat verandert niks aan de kans of het nou in de handen van Al-Qaeda kan vallen of niet. Lijkt het dat ten eerste. Ja, jij slaat gewoon aan op Al-Qaeda, terwijl het mij gaat om, om, het, om het goud. En nee, nee, nee mij Zo meteen ga ik verder. Nee, klopt. Nee, nee, nee, nee. Maar ik vind die opmerking best wel belangrijk. Omdat okay. in jouw ondertoon merk ik heel vaak rechte opvattingen. Nou, en, en, ik neem uh, aan dat jij ook een hekel, Ik, klopt, ik, ik neem aan dat, nee, dat jij ook een ekel hebt aan Al-Qaeda, of niet dan? Ik heb een hekel aan sommige standpunten van Al-Qaeda, maar ik vind ook dat ik in dezelfde zin dan ook moet zeggen dat ik een hekel heb aan sommige standpunten van het Westen, zoals Amerika en de oorlog Oké, okay, nou, dat klinkt het een beetje glibberig. Uh, klinkt, klinkt ja. Terug naar de stel daarin. Niet te glibberig, nee, nee, nee, politiek is dat correct. Ik wil het in één <laughs> zin hebben, in één opvang. Hij nee, gaat door. Ga maar ga ik heb het terug naar het goud. Uh, ik vind ook dat het bij jou heel vaak gaat van, ja, mensen moeten het land uit, goud moet weer terug. Ja. Het gaat heel vaak bij jou of, ja, of iets moet eruit of iets moet terug. <laughs> en daarmee jullie je Nederland isoleren. Kijk, je zit nu in een wereldhandel. Ja. Uh, Nederland is, is een hele goede land met handel. Hè? En, en dat stimuleren we, kijk, we hebben ook banken. Hè? Denk je dat die banken geen geld hebben in het buitenland? Denk je dat de Shell geen mega investering heeft in het buitenland? Nou, dat is echt onderdeel van een wereld. De vraag is hoe betrouwbaar zijn ze. Maar goed, de vraag is hoe betrouwbaar zijn de buitenlandse banken natuurlijk. Ja, hoe betrouwbaar zijn de Nederlandse banken? Nou goed, triple A, hè? Ja, triple A, niet alle banken, hè? Dan heb je correct, denk ik. alleen de de Raboboffers hebben we hier toch nog een... Nou, de, de, de Nederlandse banken niet meer. En de Nederlandse bank ja, Nederlandse bank misschien als enige. Nou, dat slaan we maar het daarop. Ja, als je bij de Nederlandse bank bent, Nederlandse bank die, die opereert alleen maar om, om nood te zetten. Het is niet een, een, een bank die hm. dagelijks opereert en handelt en dergelijke. Nee, dat, dat, klopt, helemaal. dat, dat klopt helemaal. Daar dat ik, komt, dus wil je het wel ja. leggen wil je geld mee verdienen? Okay. En ik denk dat je Nederland niet wil isoleren. Je wil gewoon echt een wereldmarkt creëren. En daarmee, mm -hmm. ja, dat gaat gepaard met handel. Oké, okay. nee, dat is zoals en, je, dat je zegt. Ik denk dat niks anders voor, voor gewone banken, dat is niks anders voor De Shell, voor Philips... Investeren in het buitenland en oh, kijk, voor hetzelfde geld, andere banken en andere landen hebben ook investeringen in Nederland. Wat als die het ook terug zouden trekken? Nou ja, dat is het punt. Dat is het is wel internationale handel wat je maakt. Ja, je, je geeft een goed tegenargument, tegen Tarik. Ik hoop dat je vaker belt. En niet alleen omdat je moslim bent, zeg maar. Dat heeft er niet altijd nee. Mee. nee, nee, nee. Ik, ik vind uw programma echt heel mooi. En, dat, oh, ja, en, ik, en ik hoop echt dat we andere geluiden horen. Oké. Okay. Ja. Goed, Tarik. Dankjewel. Je dan. Tot de volgende keer. Merci. De, de, de gouddiscussie, inderdaad. Uh, goud terughalen naar Nederland, zeg ik. 0811-21. Zometeen Alexander Sassen van Elslo. Eerst Paso Dobbel op Twitter. Avondspits. Ook de bewaarkosten zijn hoog. Maurice Balt, zeg mij. Nederlands. Goud terughalen, Heens, eens is het er mee. En dan Willem Bossevan zegt... het aanhouden van een goudvoorraad is achterhaald. Eerdmans, we kunnen het goud beter verkopen... en zo een deel van de schuld aflossen. Kijk, die wil er gewoon helemaal vanaf. Wat vindt u? Nederlandse goud moet terug naar Nederland. U kunt mee twitteren, hashtag eens of hashtag oneens. Ik ga naar Jan Kolen uit Eindhoven. Jan, welkom. Hey, goedenavond, uh, Joost. Ja, je moet het goud natuurlijk niet leggen in een land... waar de grootste graaiers zitten die van, van de wereld. In Nederland? De, ja, dus hier zitten de grootste graaiers. Dus je, je hebt gezien hoe het met ons pensioen gegaan is. Daar hebben ze al bijna weggegraaid. En één stap verder en ze graaien het goud ook. En je moet het gewoon in Amerika laten zien. Geweldige mensen hebben ons bevrijd. Meest integere mensen van de wereld. Ja, ik heb daar ook mensen met handboeien uit, uit, met stropdassen om weg zien lopen in een tijdperk van wat, ja, wat, wat, dan wat dan fiscale probleemtjes. Dan hebben ze jouw vader vermoord. En dan, en dan worden ze mijn handboeien weggedragen. Nee, dus laat het daar nou gewoon liggen en okay. breng die 10%, breng die, 10 die hier liggen ook naar Amerika. Jan, laat het er liggen, dankjewel. Uh, we zeggen dus het goud terug naar Nederland. U kunt mij doen. Johan uit Teilingen. Daar ben je, Johan. Ja, goedenavond, Joost. Ja, Johan. Re even voor Tariq, als je internationaal wil opereren en je niet wil isoleren, dan kun je misschien ook andere landen stimuleren hun goud bij Nederland te stallen. Ook een idee misschien. Hm. Goed. Ik vind het een goed idee, Joost. Ik denk dat je je niet nu onnodig afhankelijk moet, haken, moet maken van anderen. En dat doe je wel door je kostbare goud elders in beheer te hebben gegeven. Ook al is het dan bij traditioneel bevriende naties als Amerika of Engeland. Maar er zit voor mij wel een voorwaarde aan verbonden. En namelijk dat Nederland zijn eigen goud wel goed kan bewaren en beveiligen. En dat twijfel ik nog wel eens aan. Het is een vergelijking die man gaat. Maar als ik denk aan die extreem... Gewelddadige overval bij transporteur Brinks vorig jaar. En de politie stond machteloos. omdat de toegangstijd tot een depot was afgesloten door dieven. Dan vraag ik me af: zijn wij wel in staat om ons eigen goud te beveiligen? Nou, dat vind ik wel een belangrijke voorwaarde. Belangrijk voorwaarde. Ik, ik speel het meteen door, Johan, je jouw welnemen aan uh, Alexander Sassen van Elslo. Financieel deskundig, onder andere columnist bij de Financiële Tegraaf. Alexander, goedenavond. Ja, goedenavond. Welkom bij Avondspits. Uh, ja, dat punt even met name van Johan. Uh, ik zeg dus: haal het terug. Ik weet niet eens of jij het ermee eens bent of oneens. Nee, ik ben het volledig mee eens. Ik heb ja. het een beetje terug moeten halen. En Er zijn ineens twee redenen voor. Als je even Duitsland, wat, wat zij aan het doen, zijn even negeert. Er is gewoon zekerheid in de eurozone. En het kan best zijn dat, dat we terug moeten gaan naar de gulden. Ik, ik zelf verwacht dat. Ja. Maar ook al zou je zeggen van oké, okay, de kans erop, Alexander is klein, laten we zeggen 10, 20 procent. Prima. Dan nog moet je een verzekeringsplan hebben, zeg maar. Een backup plan. Ja. En goud in onze eigen nationale kluis is dan beter dan het goud in het buitenland. Zeker als ook die landen waar het goud ligt... zelf ook problemen hebben op monetair gebied. Ja. Nou zijn er economen ja. die totaal met elkaar... zijn. hè? Matthijs Bouwman, jouw collega bij RTL... die Goh. maakt er gehakt van, hè? In zijn column die zegt, joh, wat een is. Je bent gek, gewoon dat je dat naar Nederland wil halen. Hoe, hoe kijk je daar dan tegenaan? Nou ja, hij maakt er gehakt van, dat kan je zo zeggen. Uh, Onderbouwd is het natuurlijk niet. Uh, als je kritisch bent over de euro... word je ook als een eurogekkie je weggezet. Ja. Ja, weet je, um, je moet gewoon kijken waar het op staat. Uh, hij zegt dat die spreiding goed is, dus dan wint hij op dat er nog een oorlog kan gebeuren. Nou, dat is totale onzin. De ja. uh, internationale handel wordt niet meer gesetteld in goud zoals vroeger het geval was. Dat is ook een van de redenen dat er goud in het buitenland ligt. Dat, ho dat hoeft ook niet meer. Nee, precies. Nou, we hebben inderdaad geen goudstandaard, maar mijn punt is dus... stel dat je een nieuwe munt moet uitgeven of dat er weer een nieuw gulden wordt of een dukaat of wat dan ook... Dan kan het gewoon helpen dat je gewoon goud in je eigen kluis hebt. Nou, maar hebt dat, vind ik, precies, dat vind ik het top argument. In het ergste geval waar je goud nodig hebt, dan moet je er zeker van zijn dat je er snel bij kan. Exactly. Dus, uh, dat, dat is eigenlijk een heel simpel punt. Ja, en dan komt op het tweede punt nog uit. Als ja. je dan kijken wat Duitsland en ook andere landen aan het doen zijn, die zijn hun goud wel aan het weghalen. En het probleem wat we natuurlijk hebben, die vet, die, die wordt, die heeft het om onderzoek laten doen. Er is een kleintje geweest van, van de Treasury, dat is dus wezen gewoon door de, de, de, de slager die zijn eigen vlees keurt. Mm. Dus we, we weten begon god niet hoe die operatie daar gaat. En het vet wat mensen vergeten is niet zoals de Nederlandse Bank. Het is een half private onderneming. Dus yeah. de grote uh, zakenbanken, die hebben er aandelen in. En met name deze zakenbanken, die hebben ontzettend veel goud verkocht op papier. Oké. Okay. Dus fysiek geleverd. En er zijn dus verhalen, en die zijn dus niet te staven, dat is dus het punt, maar ze ook niet te ontkennen dat ze veel meer verkocht hebben dan dat ze goud hebben liggen. Een beetje, die, en dat is een beetje de bubbel. En daar zit een, ja, daar zit misschien een paniek in. Ja. Dan is het hier een bubbel. Maar dat ze gewoon, eh, als je, je kan allerlei beloftes verkopen, maar als je niet kan leveren... dan heb je een probleem. Maar doen wij nou mee ja, aan een bankrun dan, Alexander? Als we met tweeën zeggen, haal het goud terug. Dat, dat, dat, dat er paniek wordt nou, voor dat, ze. daar kan het, het ook neerkomen. Kijk, een bankrun is heel simpel. Als iedereen zijn spaargeld weghaalt, dan heb je een probleem. Want ja. een bank die hoeft maar 10% van het spaargeld in kast te houden. De rest mogen ze weer uitlenen. Dus ze hebben nooit genoeg geld liggen voor iedereen. Maar met, met een, een kluis is het natuurlijk anders. Je hebt gewoon 100 kilo goud neergezet en die hoort er nog te liggen. Dus ik denk dat het goud op zich wel ligt. Maar als je het weghaalt, dat dan mocht het inderdaad beleend zijn door deze zakenbanken. Ja, dan kan je problemen. Dat die in een probleem komen, ja. ja. En dat die dan bij de staat... Maar ja, dat komt een de keer. De komt de keer. De ja. Of je moet met z'n allen afspreken, we komen nooit meer aan ons goud. Dan heb je een soort van fake goud. Dan is het gewoon, bestaat het eigenlijk niet meer. Exactly, maar dat is, dat is ons hele Fiat-systeem. We hebben allemaal beloften met elkaar gemaakt dat we allemaal elkaar vertrouwen. Maar ja. als, je, als je echt een beetje diep gaat graven, dat is natuurlijk een beetje waanzinnig. En je ziet nu dat Duitsland, ondanks de beloften die ze zeven maanden geleden gemaakt hebben, helemaal gedraaid zijn en het zomaar doen. En ja. dat is best wel een teken aan de wand hoor. Kijk. Ook voornamelijk, ze halen alles weg in Frankrijk hè. Ja, het is, Kijk, precies, Weet je, Parijs, jou, een grote ja. EU-partner, ja. euro-partner. Het, dus het geeft aan dat achter de, de coulissen wel degelijk dingen zijn... Okay. Uh, op risicogebied dat ze denken van, we moeten dat doen. En ah, het zou nou. voor ons ontzettend dom hier zijn als wij denken... nee, wij blijven gewoon zitten. Mooi, we Alexander. Ja, mooi gezegd, want ik wou de laatste minuut nog gebruiken... om wat bellen te laten reageren op jou en ja, op mij. Goed. Alexander Sassen van Elslo, dankjewel, columnist... V, onder andere de Financiële Telegraaf. Haal het goud terug naar Nederland. Erik van Hattem is aan de lijn uit Den Haag. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, eigenlijk neemt de voorgespreker me de, de woorden uit de mond. Ik wilde ook waarschuwen voor de, de gold leasing. En inderdaad dat het allemaal uh, gefractioneel uh, reserved uh, uitgebankiert is. Ja. En dat we inderdaad daarom zo snel mogelijk moeten uh, ja. halen. Want dan hebben we nog kans dat wij uh, nog krijgen. Want wie verder achter in de rij staat, uh, ja, die krijgt het natuurlijk uh, verder niet. Blijkt wel zo. Um, en even kijken, goldleasing staat ook mooi uitgelegd op mijn site. Breng ons groot thuis.nl uh, onder het kopje goldleasing. Nou. Um, ja. nee eerlijk, daar gaan we naar kijken. Want ik wou, dankjewel, uh, onthoud die site mensen, daar, daar kun je dan terugkijken. Ik wou naar een tegenstander gaan. Auke Walda uit Velp, is het er niet mee eens? Auke? Nee, dat klopt. Uh, ik ben het er niet mee eens, omdat ik denk dat de waarde van Nederland... zit hem niet in, het, maar in de industrie en, en, en, en, de, en, en, en de handel die we bedrijven. Ik denk dat de industrie... ...en de economie van Nederland, in Nederland en daarbuiten... miljard fout meer waard is dan, de, dan het goud. Ja, maar... En in 1934 heb ik geleerd, hebben we het goud al losgekoppeld van onze, van ja. onze beurkingenheid. Uh, dus het, het, het, ik zie geen enkele relatie met, met, met, met, met de werkelijke intensieve Maar Auke, je bent er wel mee eens dat alles kan inzakken, behalve een goudstaaf. Ja, maar ik denk dat als, als dat zou gebeuren, dan, dan is de ellende al zover niet meer te overzien dat we toch niks meer aan dat goud hebben. Ja, nou, dat is u. u ja, goed, dat is een beetje de... Ja, oké, okay, dat is de keerzijde dat je zegt, dan valt alles weg... en heb je ook niks meer aan goud. Je kunt zeggen, Precies. het is nog het laatste redmiddel, kan je zeggen. Ja, maar ik... Ja, goed, ik geloof daar niet in. Nee. Want Nederland is zo verweven in de wereldeconomie. Oké. Okay. Auke, dankjewel. Punt is helder gemaakt door jou. Meneer Van Rijs uit Hilversum, goedenavond. Ja, Hilversum. Ja, goeiedag. Um... Ik had even een tweede vraag, ik hoorde, was afgelopen zaterdag, luister ik naar spijtjes met kop, en er ging het over, iemand die vertelde over het goud, dat er uh, nogal wat door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog is gedrukt. Krijgen we dat nog ooit een keer terug? Ja. Dat is mijn eerste vraag. En mijn tweede vraag is, um, hoe, hoe, hoe wordt je waarde van dat goud bepaald en hoe zijn wij eigenlijk ook, nee, hoe zijn wij aan dat goud gekomen? Jongens jongens, dit jongens, jongens, vele dit vragen, vragen voor de laatste minuut. Ik, ik zeg u, als u de radio ondertussen even uit wil zetten, meneer Reijzen, dat in 1938 de, du de Nederlandse bank uit voorzorg 385 ton goud al weggesleept uit angst voor de nazi's. En in, in mei 40 gingen nog eens 80 ton naar Londen... uit handen gebleven van de nazi's. Toen is er wel door de Duitse tijdens de bezettingsjaren een boel weggeroofd. En dat is verkocht door Duitsland aan neutrale landen. Driekwart is beland in Zwitserland. En de rest van Nederlandse goud kwam terecht in Zweden, Portugal en Spanje. Je. Ik zeg het zomaar even, u kunt daar veel meer over terugvinden. Uh, net als ik trouwens, dit komt uit een column van Matthijs Bouwman van RTL... maar u kunt op Wikipedia nog veel meer lezen erover. En dat zult u waarschijnlijk ook gaan doen, meneer Verrijzen. Dank u zeer voor het, voor het bellen naar Avondspits, want het, het lijkt er alweer op te zitten. Um, er is veel meer te lezen en te zien. Ik vond een leuke discussie over de, goud, de goudvoorraad in Nederland. Haal het terug. Ik zie veel mensen nog komen uh, binnenrollen op de lijnen. Helaas, ze zijn nu gesloten. We gaan, uh, we gaan er een punt achter zetten. Deze Avondspits loopt ten einde. Morgenavond natuurlijk. Een nieuwe straks op deze zender kunststof met daarin theatermaker Sadetin Kirmizius te gast. Zeker denken goed Kirmizius. En morgenochtend komt WNL terug met vandaag de dag op Nederland 1. In dit uh, tv-programma zijn Charles Groenhuizen en Paul Jansen te gast. En de uitzending begint voor u om 7 uur. Deze en andere uitzending van Avondspits kunt u terugluisteren op www.omroepwnl. Slash avondspits. Ik zie nog tweets binnenkomen over de goudvoorraad. Robert Webben zegt één sla er munten van met de intrinsieke waarde En Attention zegt goud terug naar Nederland. Waarom je chantabel en afhankelijk maken door je goud onnodig bij andere landen te hebben geliggen. Volg Duits voorbeeld. Hij is het er dus mee eens. Leuk om te horen. Meer tweets leest u op www.twitter.com. Slash eens of oneens. Dit was hem. Graag tot morgenavond. Een nieuwe avondspits van nl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 Boek voor nieuw bij je favoriete boekwinkels, Selectis en De Slechte. Lever je boek uit 2012 in en ontvang een nieuw verrassingsboek. Kijk op Selectis.nl of De Slechte.com. Ontdek ook het verrassend scherpe lease van de Volvo S60 op VolvoCars.nl.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 45 cent per minuut. Dit is Radio 1.